Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het GPS-systeem van het vliegtuig van EU-baas von der Leyen is gisteren verstoord. Daardoor kon het toestel niet meer op de navigatie vliegen en moesten de piloten fysieke kaarten gebruiken. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Bulgarije. De Europese Commissie gaat ervan uit dat Rusland erachter zit. Ursula von der Leyen is bezig met een rondreis langs EU-landen die grenzen aan Rusland en Belarus. Die reis gaat gewoon door. Na bijna drie jaar is de Prinses Margietunnel weer open in Friesland op de A7. Hij moest dicht nadat er delen waren gaan schuiven. De fundering was losgekomen en daardoor kwam er water in de tunnelbak. Het versteveren daarvan was een behoorlijke klus. Als je op het diepste punt van de tunnel een gat maakt in de vloer, dan komt er 11 meter water omhoog. Dus dat, daar moesten we sluisconstructies voor gebruiken. Dat is nog nooit gebeurd op deze schaal. En uh, wat het uitdagend maakt is dat we in de hele krappe ruimte die we hadden met heel groot materieel... Uh, ...1100 van die palen moesten maken, terwijl het verkeer wel doorrijdt. De overlast op de 7 is helaas nog niet voorbij. Deze week begint groot onderhoud aan de weg tussen Sneek en Jouren. Dat was door de problemen met de tunnel uitgesteld. Lieke Martens stopt ermee. De 160 voudige Oranje International speelde afgelopen seizoenen bij Paris Saint-Germain... en twijfelde al of ze daarna nog door zou gaan... omdat ze er wil zijn voor haar zoontje Lowen, die eerder dit jaar werd geboren. Martens scoorde tijdens haar profcarrière meer dan 200 goals... en werd ook uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. En Erik ten Hag kan alweer op zoek naar een nieuwe club. Hij is ontslagen bij Bayer Leverkusen na pas twee competitiewedstrijden. Afgelopen zaterdag verspeelde Leverkusen op het laatste moment nog een voorsprong... Tegen tien man van middenmotor Werder Bremen. Zo klonk dat bij Via Play. en Koer haalt hem om. Dat moet aan hem zijn. En het is de lat en het is de gelijkmaker. En die komt ze toe. Vierde minuut extra tijd. Het is 3-3. Ten Hag werd vorig seizoen ontslagen bij Manchester United... ook vanwege tegenvallende resultaten. Eerder had hij wel succes bij Ajax, FC Utrecht en Gohead Eagles. Het weer op de meeste plekken droog. In het zuidwesten wat zon, in het noorden een bui. 21 tot 24 graden vanmiddag. Morgen ook zo goed als droog bij een graadje of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM...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 Volgens mij uh, gaat het niet helemaal goed uh, met uh, de computer hier. Maar goed, we zijn er. Goedemiddag, uh, Zandvoort. Welkom bij Zandvoort op zaterdag uh, op uh, Race Day. Ja, we gaan straks uh, kwalificeren. Gaat uh, na drie uur gebeuren. Toch, Richard? Ja, er? ik ben heel benieuwd. Uh, ik, ik heb toch van Verstappen toch wel van alles gehoord. Uh, dat hij er geen pak is ingereden. Gisteren, daar nou, was je er bij. Ja, daar zat ik bij. Eerst er rang. Eerste rang. En, uh, dus, en het is wel zijn thuiscircuit. Nou ja, laten we hopen dat hij er wat van bakt. Maar uh, ja, aan hij alle kanten op Het zit een beetje zo rond de vijfde plek. Maar hopen dat het zometeen uh, na drie uur in de kwalie beter gaat uh, natuurlijk. Ja. Dus wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Ja, het is wel een beetje race georiënteerd. Uh, uiteraard. Dat, uh, dat is logisch. Uh, we beginnen toch even met z'n uh, nieuws. Dan gaan we met het circuit bellen met teamleider van, uh, van de ticketing. Dus dan gaan we even kijken hoe, uh, hoe het vanmorgen uh, was. Een beetje een sfeer in uh, impressie. Uh, dan hebben we nog een interview met Hans van der Klis... over zijn boek Dwars door de Tarsenbocht. De elf Nederlandse Grand Prix Coureurs. En dan volgende uur uh, hebben we het uh, pitreport met Rendel, Maar dat gaan we steeds uh, inbellen op het moment dat er een Q-kwalificatie uh, klaar is. Dus we doen dat na de Q1, na de Q2 en dan in de derde uur na de Q3. En dan hebben we ook nog uh, evenementenagenda, gewoon om half vier. En dan het volgende uur beginnen we dus met die uh, report van Rendel weer. Uh, en dan gaan we weer met de bellen. En dier van de week hebben we dan nog. En als laatste hebben we nog een interview met de eigenaar boekhandelblokker Arno Kloek. Die, uh, deze zaak bestaat 70 jaar en er zijn allemaal leuke verschillende boeken over de autosport uitgekomen. En daar gaan we het over hebben. Nou, heel goed. Gezellig programma weer. En heel veel gezelligheid uh, in het dorp, hè Richard. Ja, dus is, uh, lekker, uh, lekker druk. Jij was... Uh... Oh nee, jij was niet bij dat... Uh... Die optredens, hè? vrijdag en donderdag. Nee, nee, nee. Yves Berensen natuurlijk donderdag. En gisteravond ja. Wolter Kroes. Maar Halterstraat, we stonden helemaal afgeladen. Helemaal afgeladen. Wat een ja. feest was het daar. En je hoort het een beetje aan mijn stem nog. Ik heb gisteren ook lekker meegedaan. Uh, tijdens uh, de race uh, op het uh, circuit. Lekker meezingen en meedoen en meeschreeuwen. Dus... Uh, de steem is even wat minder, maar dat komt allemaal wel goed. Nou, anders wisselen we even een plek op. Zeker, gaan we doen. We gaan ook lekker de muziek draaien, waaronder uh, deze. Ik hoop dat de computer nou beter gaat. Hier is Beautiful Things. For all was rough, but I've been doing better than the last four cold december's. I recall.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 I want you, I need you, oh God, don't take this.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 Dat wil je echt niet missen, hier moet je zijn geweest. Samen heffen wij een glas rode aan het bier. We proosten op een leven vol plezier. Feesten doen we hier.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 De feesten de tot tot s'avonds laat nog lang niet uitgepust. We zijn de rij en dat is prima. Fiva. We houden van het leven, de liefde en de rust. De feesten tot tot s'avonds laat nog lang niet uit de Ga staan en laat het klinken. En pro door tot de tent. We zullen samen drinken. Ik ben hier veel.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 De feesten tot s'avonds maakt nog lang niet uitgeplust. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het leven, de liefde en de rust. Mooi hè, Wolter, die zette uh, gisteren de Haltestraat uh, op zijn kop. Met, uh, met name deze plaat, die we zojuist uh, draaien, Viva Hollandia. Nou, de verbinding met het circuit en de omgeving, dat laten we even zitten... want het is daar enorm druk uh, natuurlijk. Maar straks uh, gaan we het weer proberen. Richard, heb jij nog uh, iets anders wat jij even wilt uh, melden? Ja, uh, woop, even de microfoon erbij. Zullen we even wat uh, nieuws doen, Rob? Ja, dat is prima. Ga je gang. Ja. Uh, ik, we gaan het even hebben over de herten. Dat is echt even wat anders natuurlijk dan, uh, dan racen. Uh, maar het aantal damherten in de Amsterdamse waterlijnduinen... is na tien jaar intensief beheer... min of meer terug op het gewenste niveau. Oké. Okay. Het aantal is gedaald van ruim 5500 in 2016... naar een kleine 1.000 dit jaar. luidt de tellingen van de Fauna-Beheereenheid Noord-Holland. En uh, nou, dus kun je wel zeggen dat het spreekt van een uh, mijlpaal. Het afgelopen jaar werden toch nog 1895 damherten afgeschoten. Dus Kernhagen is echt heel veel. Uh, een stuk minder wel dan de jaren ervoor. Het was voor bocht, boswachters evenwel een grote intensieve klus. Nou, dat kan ik me echt heel goed voorstellen als je zoveel damherten moet afschieten. Ja, en ze houden het een beetje stil natuurlijk om uh, actievoerders uh, ja. een beetje buiten de deur te houden. neem ik ja, ja, ja, maar ze kunnen het wat rustiger aan doen. Ze dus moeten het nu echt op die duizend houden. Hoeveel nou, moet je er dan afschieten? Ik weet niet, uh, 400 of zo per jaar denk ik, zoiets. De aantallen waren tussen 2009 en 2016 sterk opgelopen omdat er toen geen afschutvergunning was. Sindsdien mogen damherten in de natuur 2000 gebieden weer worden afgeschoten. Omdat ze ernstige schade toebrachten aan bloemen, planten, bomen en bollenvelden. Daarnaast was gekeken dat herten verhongeren bij een te grote populatie. De dieren werden buiten hun leefgebied geregeld aangereden. Sinds enkele jaren is het aantal aanrijdingen sterk gedaald. Ja, je komt ze ook eigenlijk uh, niet meer tegen hè? in het uh, dorp en in uh, Noord. Ja. Bij mij liepen ze ook uh, met kuddes uh, langs. Ja. Maar dat is, uh, ja, eigenlijk uh, gebeurt dat helemaal niet meer. En, en weet jij of er in het Center Park, dan liepen er ook wel of 5, 6 rond. Is, is, lopen die herten daar nog? Dat zie ik ze ook niet meer. Nee. nee. nee. Dus uh, nou ja, in ieder geval, uh, afschot uh, heeft uh, wel geholpen. Al blijft het uh, zielig natuurlijk. Uh, dat het uh, moet. Maar goed, het is even niet anders. Dank je wel uh, voor uh, dit bericht. Straks uh, rond half drie hebben we weer bericht hier bij ZFM. En hier is uh, TLC en no scrubs. He, deze single van uh, TLC, uh, No Scrubs hier uh, op de Zandvoortse radio. Nou, Benno die, uh, is uh, actief uh, bezig geweest uh, met uh, allerlei interviews. Daar gaan we straks uh, naar luisteren. En uh, eentje, die gaan we nu al doen. Want uh, ja, hij was uh, ook in Heemstede En uh, ja, wat deed hij daar? Wat deed hij daar? Uh, ik heb geen idee. Nou, hij sprak met Hans van der Klis oh, over het Heemstede. boek en daar gaan we nu naar luisteren. Hallo hier en hier, studio Heemstede. Afgelopen donderdag gaf Hans van der Klis een lezing bij boekhandel Blokker hier in hetzelfde dorp. Hij gaf dit de aanleiding van zijn nieuwe boek, de rockefeller Protégé, het rijke leven van een Ferrari-coureur Jan de Vroom. In een recensie schreef het Financieel Dagblad over Jan de Vroom... een flambiante gentleman-coureur. Wat vindt Hans van der Klis van deze typering? Ja, dat hebben ze natuurlijk gebaseerd op mijn boek. Ik, het klopt precies. Jan de Vroom was een, een, had heel veel geld tot zijn beschikking. Het was niet zijn eigen geld, het kwam van de Rockefellers. Maar met dat geld kon hij zich een plekje uh, kopen... in de top van de autosportwereld eind jaren 50... En um, dat was toen ook wel gebruikelijk, net zoals je nu natuurlijk veel geld moet meebrengen. Ja. Maar toen uh, was dat dus ook al het geval. Ja. Je moest dus. Uh, ja, inderdaad. Hij, hij bracht de geld van de Rockefellers, stak hij eigenlijk in zijn racerij en in de Ferraris met name. Ja, hij heeft er in totaal 18 gehad. En hij heeft uh, nou, ongeveer anderhalf jaar gereced. Um, en dan ook meteen de grootste wedstrijden. Dus 12 uur van Sebring, 24 uur van Le Mans, Grand Prix van Zweden, Grand Prix van Venezuela. Grand Prix van Zweden, hadden we die in die tijd nog? Ja, Grand Prix van Zweden is in 1957 was een race voor sportwagens. Net zoals de Grand Prix van Venezuela was ook voor sportwagens, niet Formule 1. En um, ja, die Jan de Vroom, dat is een mysterieuze man. Dat... Hoe moeilijk was het voor jou om zeg maar aan informatie te komen? Ik heb vijf jaar gewerkt, dus het was behoorlijk lastig. Um, er zijn, als je gaat googlen, waren er maar een paar dingen die je snel kon vinden. En dan komt het erop aan om door te gaan zoeken. Om te gaan zoeken in archieven van mensen waarvan je toevallige naam tegenkomt. en om mensen te bellen. Wie heeft hem misschien nog gekend? Uh, mensen die betrokken waren bij het team van Luigi Kinetti... waar Jan de Vroom zijn geld in stak. Nard. Um, er, zijn, er zijn nog mensen die leven. Uh, die hem hebben gekend. Dus uh, ik heb heel veel onderzoek gedaan. Ik ben. Ik ben in New York geweest, ik ben in Parijs geweest, ik ben in Zuid-Engeland geweest, ik ben in Milaan geweest. Uh, het was veel en ontzettend leuk. Bijna monnikenwerk voor een... Uh, maar je, je wist eigenlijk nog niet goed toen je eraan begon wat het eindresultaat zou worden natuurlijk. Nee, geen idee. Maar ik wist wel dat dit een boek waard was. Dat gevoel had ik heel sterk. Omdat het natuurlijk een hele bijzondere man was. En, uh... Dat had je gelijk al door, dat het ja. een heel bijzondere man was. Ja. Ondanks dat we eigenlijk bijna niks wisten. Nee, precies. Er waren een paar elementen. Ik wist dat hij financier was geweest van Nard. Een heel beroemd team uit de Amerikaanse racegeschiedenis. En als tweede wist ik dat hij uh, teerde op de zak van een Rockefeller erfgenomen. De favoriete kleindochter van John D. Rockefeller. Die twee dingen samen wist ik, je zit iets in. Oké, okay, geweldig. De, en die vijf jaar waar je het dan over hebt... is dat continu of bij, beetje bij beetje? Dat is beetje bij beetje, want ik moet ook mijn brood verdienen. Dus ik heb tussendoor ook gewoon gewerkt. En, ja, ja. ja want dat kost alleen maar geld, dat, dat, zo'n onderzoek natuurlijk. Ik, dit heeft me al klauwen vol geld gekost. Ja, wat dat betreft lijkt het net op racen. Ja, ja. kost ook heel veel geld, <laughs> maar je hebt er wel heel veel plezier aan. En het eindresultaat is er natuurlijk het... Uh, belangrijk. Maar ook het werken aan de reizen naartoe is fantastisch uh, ja, ja. om mee te maken. Over racen gesproken, jij schrijft eigenlijk al jarenlang over autosport. Ja, maar niet uh, fulltime. Dus ik heb inderdaad uh, uh, vanaf 1998 tot 2005 was ik autosportjournalist. Ik heb gewerkt... Voor de Volkskrant toch? Volkskrant voor Racing met Frits uh, van Eldik en met Olaf Mol... Uh... Zat jij in het illustere clubje van Hans Botman, <laughs> Koop Dijkman? Nee, ik ben veel jonger. Okay. <laughs> ja, dat is waar. Jij bent wel wat jonger, ja. Ik zat in het illustere clubje van Frits van Helwig en Rick Winkelman. Je hebt samen ook met Rick Winkelman nog geloof ik een boek geschreven? Ja, ik geloof wel twee of drie. Mm. Ja. Okay. Ja, ja, die ken ik dan ook nog uit uh, van de, het mediacenter van uh, Dirk Bewoner. Ja. Uh, je hebt nog een, een boek uh, die uh, volgens mij een behoorlijk succesvol is geweest. Uh, dan uh, ben ik even de titel kwijt. Het gaat over het dwars door de Tarzanbocht. Dwars door de Tarzanbocht. Dat heb ik in 2003 voor het eerst uitgebracht. Dat ging toen over alle Nederlanders die op dat moment Formule 1 hadden gereden. Ja en, dan, ja, en hoeveel waren het er? Op dat moment 11. Twee jaar later heb ik een update gemaakt. Het werd 13 en inmiddels zijn het er natuurlijk 16. Maar de laatste update uh, uh, was toen het er 15 waren. Maar je volgt het dus nog wel op de voet? Ja, ik ben liefhebber. Ja, dus ik kijk steeds en ik heb af en toe contact met jongens die er echt in werken. Maar ik zie mezelf nu niet meer als journalist, maar echt. Als autosporthistoricus. Ja, ja. Want je bent historicus van huis uit? Ja, dat, uh, dat heb ik ooit gestudeerd. Ooit? <lacht> Lang geleden. <lacht> en, um, maar wat, wat boeit jou aan de autosport? Um, dat vind ik moeilijk te zeggen. Het is een gevecht met de machine... Uh, als ik, ook omdat ik zelf uh, misschien wel een aardige chauffeur op de openbare weg ben... maar het ook wel eens heb geprobeerd, uh, de precisie die je nodig hebt... het uh, lef wat je nodig hebt. Het is uh, balanceren op het randje en dat vind ik ongelooflijk knap. Ja. En, uh, en het is natuurlijk buitengewoon vermakelijk om te zien. Zeker. En toen je dat boek schreef over de dat dwars door de bocht. Heb je toen ook alle coureurs gesproken, als Blekenmolen, Lammers en dergelijke? Ik heb er een aantal gesproken en een aantal wilden niet. Uh, destijds uh, wilden Wunderink en Boyai niet meewerken. Maar ik heb wel weer monteurs van hun gesproken en andere dingen. Uh, Om zo een goed beeld te krijgen? Ja, maar ik heb inderdaad... Uh, Verstappen, Rottergatter, Lammers, Blekemollen. Die hebben allemaal meegewerkt in die tijd. Ik zag van Blekemollen nog een hele leuke quote, geloof ik. Van het is ongelooflijk en nog iets. Gaat er een lampje bij branden? Nee. <laughs> dan, moet, dan moeten de mensen dat boek maar even nog kopen. Ja, ja. Uh, maar goed, Michel en Jan Lammers die zijn natuurlijk wel bekend om een hun, om hun, uh, leuke quote, zal ik maar zeggen. Absoluut, absoluut. Jan Lammers vind ik eigenlijk de en Cruijff van de Nederlandse Autosport. Hij kan dingen zeggen op een manier dat je denkt, ja natuurlijk, dat is logisch. Ja, die logica. Ja, is ja, fantastisch. ja, ja. ja. Hoe vind je Jan nu overkomen in de media? Hij is uh, zo relaxed. Ja, maar dit, dit, dit, dit, kom, dit, dit is Jan. Dit komt hem natuurlijk natuurlijk aan. Ja. Mm. Dit hoort bij hem. Ik, ik geniet ervan. Ja. Hoe ziet jouw... Uh, het is uh, tenslotte Formule 1 weekend. Als dit wordt uitgezonden. Hoe ziet jouw Formule 1 weekend eruit? Uh, thuis voor de buis. Ja, Ik ben niet zo'n liefhebber van al die uh, DJ's. Dus... Uh, ik, ik hoor dat wel meer. Dat ze zeggen, ja, het is, het is een, een festival. Het is geen echt autosportweekend zoals een historische Grand Prix weekend. Nee, precies. En, uh, ik bedoel, ik kom graag hoor, uh, daar niet van. Ik ben vorig jaar niet op geweest. Ik ben twee keer eerder geweest de afgelopen jaren. Dus uh, ik vind het fantastisch wat het circuit tot stand heeft gebracht. Ik gun ook de wereld, ontzettend aardige mensen... Um, maar dit is niet per se voor mij. Nee, oké. Okay. Dus nou, Hans lekker voor de buis. En dat gaat helemaal goed komen. Uh, denk je dat je in de toekomst nog door blijft gaan met schrijven over autosport? Ja, ik heb één onderwerp uh, waar ik nog in wil duiken. En, uh, ik kwam net iemand tegen van het NCAD in Helmond. Het Center Centrum voor Auto's documentatie En daar ga ik een keer langs. Nee, dus ik heb één onderwerp nog waar ik heel graag in zou duiken. Kan je er een tipje van een sluiter op mm, dat heeft iets met koekjes te maken. <laughs> Goed Hans, dankjewel. En, uh, en een fijn weekend. Dankjewel, dankjewel voor de tijd. Even terug naar Jan de Vroom. Je uh, hoorde het al, we spraken in de verleden tijd. En dat komt omdat hij niet meer leeft. Hij werd geboren in 1924. En hij werd vermoord in New York in 1975. Slechts 51 jaar is hij geworden. En hoe, waarom, staat allemaal in het boek... De rockefeller protégé het rijk leven... Van van Ferrari-coureur Jan de Vroom. Graag terug naar de studio in Zandvoort. Ja, dankjewel, studio Heemstede. Altijd fijn als Benno eventjes dit soort mensen kan spreken. Hans van der Klis, die dus diverse boeken over autosport heeft geschreven. En het weekend nu gaat blijven achter de televisie. Maar ik was gisteren zelf wel even op het circuit. Wat een beleving is dat, zeg. Die mensen die erbij zijn... En op zo'n tribune zitten, diverse mensen spreken dan en zo. Ja, dat maakt het toch wel even wat anders dan gewoon voor de televisie uh, zitten. Ja, hè? Ja. Uh, Hoe -ho vond je het geluid? Het geluid, nou, we zaten bij, uh, bij de box, dus uh, dat ging uh, prima. Oh. Nee, maar ik bedoel, vond je het niet te hard? Nee, helemaal niet. Oh, ja, daar had ik nogal last van. Ik was ja, van, bent... de, van de auto's. Ja. Nou. Echt, ik denk, Oh. Ik denk, ze zijn lekker aan het pruttelen, maar meer ook uh, niet, hoor. Nee. Dus... Uh, Nee, nee, een mooie beleving. We zaten zeg maar tas aan in, noemen ze dat. Dus uh, vlak voordat ze de tas aan bocht, uh, ingaan. En uiteindelijk zagen we ook in de eerste vrije training... aan het eind van de eerste vrije training... ineens, Max wilde waarschijnlijk nog uh, wat uh, laten zien aan zijn uh, thuis uh, publiek. En uh, ja, toen ging het net fout met remmen... en uh, schoot hij zo uh, het grind in uh, bij uh, de uh, tassenbocht bocht. En moest de auto uh, weggesleefd uh, worden. Oh, hij kon niet, want hij stond wel groot gedeelte op het, zeg maar, het asfalt hè, boven. Ja. Maar hij kon er toch niet uh, zelf uitkomen. Nee, dus de auto die uh, moest uh, weggehaald worden. Mm -hmm. Maar gelukkig is het later allemaal uh, weer uh, goed gekomen. Dus uh, nou ja, derde vrije training inmiddels gehad. Zo dadelijk gaan we kwalificeren over een uh, klein half uurtje, Richard. Ja. Spannend. Zeker. En laten we hopen dat uh, ja, Max uh, voor zijn uh, thuispubliek hier in Nederland in Zandvoort... Toch weer wat spectaculijke les kan doen terwijl de auto eigenlijk niet wil. Want uh, ja, het is gewoon ja. McLaren die veel te sterk is. Ik heb een uh, interview gelezen van Perez. En hij zegt ja ik heb gewoon vier jaar lang uh, ongelooflijk ongemakkelijk in die auto gezeten. En ik, uh, ik heb me de dus zelf uit mijn ogen gereden. En daardoor heb ik het allemaal wel een beetje kunnen redden. Maar ja. eigenlijk kwam het erop neer, het is gewoon een K-auto. Ja, maar Max, die weet dan het maximale eruit te halen. Ja. En laten we hopen vanmiddag ook uh, tijdens de kwalificatie... dat hij toch nog bij de eerste drie gaat uh, komen. Ja, de McLaren's uh, voor hem, Ja, dat lijkt me wel duidelijk. Althans, je weet het maar nooit, hè? Nee. Dus straks gaan we dat meemaken uiteraard met onze Piet-reporter Randall Lawson... die we ook geregeld in de uitzending daarover gaan halen. Dus lekker blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio. Speciaal Race Radio op deze kwalificatiedag daar op het circuit.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 me De dame doorliepen heeft heel veel hits geschoord, waaronder deze, je hoorde, Dance the Night. Nou, we gaan nu eens eventjes uh, richting het uh, circuit, want uh, ja, daar is uh, vrijwillige Marjolein uh, actief uh, op uh, deze race dag. En eens even kijken of ze een plekje heeft gevonden waar het uh, een beetje rustiger is en uh, waar we goed met haar kunnen praten. Goedemiddag Marjolein. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, hoe is het en waar ben je? Ik ben inmiddels in het uh, vrijwilligershuis. Uh, daar is het uh, nou, een veel rustiger dan op het circuit, want daar stond ik net in de file. Ja, hey, uh, het, kun je er iets over zeggen? Het vrijwilligershuis, dat, uh, dat klinkt uh, heel gezellig. Ja, dat is een uh, ja, grote tent met allemaal uh, van die picnicbanken uh, erin. En daar verzamelden de vrijwilligers uh, zich uh, voor hun shift. En dan kan je altijd terecht voor wat te eten of te drinken. En de mensen die uh, avonddienst hebben mogen hier ook avondeten. En uh, ja, het is een grote witte tent die uh, net naast het circuit staat. Oh ah, ja, dat klinkt wel gezellig. En, ja, um, zeker. Over hoeveel uh, vrijwilligers hebben we het dan, Marjolein, totaal? Uh, er zijn dit weekend 1500 vrijwilligers actief. Oké, okay, 1500. En dan ja. hebben we het niet over nee, alles wat uh, ja. buiten het circuit staat. Hè? Dit is echt allemaal op het. Het zelf, hè? Uh, ja, klopt. En dat is alleen via deze organisatie. Anne marshals zijn ook vrijwilligers, en, uh, maar die tel ik dan niet mee. Ah, uh, ja. ja, ja, ja. En, en wat voor functies uh, bestaan er zowel uh, als je vrijwilliger bent? Uh, nou, de hel ongeveer de helft van die uh, 1500 mensen die uh, zit bij uh, ticketing. Dus die moeten bij de gate staan waar de mensen morgens binnenkomen. Uh, waar hun tickets gescand worden, daar staan een heleboel mensen. En er staan natuurlijk een heleboel mensen op de, bij de tribune opgehangen. Om te kijken of iedereen wel op zijn goede plekje gaat zitten. En daarnaast hebben we nog bezoekersservice en. Uh, uh, ja, entertainment. En, nou, van alles en nog wat. Hmm. En wat, uh, wat ben jij? Uh, wat voor functie heb jij? Uh, ik ben coördinator bij de Gate 1. Oké. Okay. Dus, uh, dat is de ingang uh, langs de Zeeweg. Uh, waar je zo uh, stijl naar beneden gaat. En daar. Uh, dat is wel leuk, want daar hebben we veel verschillende mensen die er komen. We hebben drie ingangen daar. Eén voor gewoon de reguliere mensen die een normaal ticket hebben gekocht. Een VIP-ingang uh, voor allemaal mensen die in de lounge zitten. dus spelen voor bedrijven zijn uitgenodigd. En dan ook nog de Club. Want daar uh, ga je rechtstreeks een tunneltje onderdoor naar de paddock. Dus daar uh, komen ook zo mensen binnen. Ja, ik kan wel horen dat je niet uit Zandvoort komt. Je zei uh, het zit aan de zeeweg, maar het zit aan de boulevard. Het zit aan de boulevard. de zeeweg is wat verderop, hè? Ja, je zit, elke zandvoort zit zich helemaal de haren uit het hoofd te trekken... van uh, waar is dan een ingang aan de zeeweg. Maar dat, uh, het is de boulevard, maar het is wel de meest noordelijke ingang. Richting de zeeweg. Z richting de zeeweg, heel goed. Ja, gisteren was ik op het circuit, Marjolein. En eigenlijk kreeg ik het advies via, via de app hè, die je moet gebruiken... Ja? om bij keten 1 naar binnen te gaan. Want ik zat zelf uh, tas aan in, dus uh, ja, dan, uh, oh ja, ja, dan... Dan zit je daar wel dicht in de buurt, ja. Dan had ik uh, bijvoorbeeld uh, langs jou gekomen als ik uh, die ingang had genomen. Ja, dan had ik je nog even gezien. Ah, Oké, okay, maar dat heb ik niet gedaan, want ik ben via de hoofdingang uh, naar binnen gegaan. En dat ja, dus ging uh, dat... natuurlijk ook. Ja, dat ik. Dat, dat is veel dichterbij als jij het zelf voor de Ja, als voor het ja klopt. Dus, uh, nou ja, bijna stuurden ze me naar uh, Keet 1. Maar toen zei iemand anders, zei nee joh, je moet gewoon hier naar binnen gaan bij de hoofdingang en dan gaat het veel beter. Ja klopt, dan kan je lekker binnen door. Ja, zeker. Nou, dat hebben we dus gedaan. En uh, ja, 1500 vrijwilligers, dat is uh, nogal wat waar je het over hebt. Ja, dat zijn er heel veel. zijn er heel veel. En uh, je wordt er uh, van tevoren, uh, je vindt daar een selectie uh, nog uh, voor plaats. Uh, ja, de, de mensen die nieuw zijn, die uh, komen eerst allemaal op gesprek bij de organisatie. Dat is eventmakers. En uh, nou, de meesten worden dan gewoon uh, ingedeeld op een uh, shift die ze willen. Mensen mogen dan een voorkeur aangeven wat ze leuk vinden. En uh, daar word je meestal ingedeeld op bij je tweede voorkeur of je derde voorkeur. En is er heel veel animo van de, van de mensen om dat uh, te doen? Uh, ja, volgens mij is er uh, elk jaar uh, zit die heel snel vol. Volgens mij binnen één of twee dagen heb je genoeg aanmeldingen. Dus eigenlijk als deze race afgelopen is... moet je je meteen weer aanmelden, Marjolein. Nee, die, die gaat pas open in maart volgens mij. Oh, oké. Okay. En dan de mensen die dit jaar zijn geweest... die krijgen voorrang. Oké, okay, oké. Okay. Ja, die krijgen vanzelf berichten uh, daarvan. Ja, die, die, die mogen zich tot twee dagen eerder inschrijven... en dan uh, de rest van de plekken wordt later opgevuld. En waar, uh, waar kunnen we dat doen uh, als we vrijwilliger willen worden? Dat is op uh, www.eventmakers.nl Ja, dus... Uh... Mensen die in Zandvoort wonen en die willen dat... die kunnen dan vanaf maart naar www.eventmakers.nl. Hey, even ja. inzoomend op jou. Je zegt je bent coördinator. Ik stel me voor dat je dan een soort teamleider bent. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. En wat, uh, wat doet een teamleider of wat doet, wat doet een coördinator bij de ticketing Gate 1? Uh, nou, ten eerste zorg ik een uh, beetje voor de mensen die, uh, die stapels kennen... dat die het een beetje naar de zin hebben. Uh, ik regel de, de pauzeaflossing daar... Uh, ik regel dat die mensen uh, genoeg batterij hebben voor hun uh, scanners. Dat uh, aan iedereen een muntje uitdelen voor, uh, als ze een drankje kopen. zo die token. En daarnaast probeer ik uh, in de rij ook de mensen te schiften dat ze bij de goede ingang komen. Dus mensen van de pedo club bij de juiste ingang. En mensen met een regulier kaartje bij de juiste ingang. En van, uh, van de tip lounges ook bij de juiste ingang. Hey, dus als een dolende koning Willem-Alexander uh, binnenkomt en hij, weet, <laughs> hij heeft geen idee waar hij naartoe moet, dan wijs jij hem naar de goede richting. Ja, klopt. Want je vertelde dat uh, in een eerder gesprek, dat je eigenlijk elk jaar wel elke dag koning Willem-Alexander ziet, hè? Nou, nah, hij is er nu nog niet geweest, dus oh. ik ben bang dat hij alleen morgen komt. Oh, okay. Maar we hadden vanochtend wel Kunter Steiner uh, die binnenkwam. Gewoon uh, lopend? Ja, gewoon lopend. Ja, maar hij heeft ook geen team meer, hè? Nee, klopt. En Arlats Kalf die kwam op zo'n uh, elektrisch stepje. Mm -hmm. En volgens mij hebben we Robert Doornbos ook naar binnen zien komen. Ja, die hebben een uitzending van Play op, uh, op het circuit. Met, uh, je zal Amber misschien ook wel hebben uh, binnengekomen, komen, maar dat, uh, dat weet je natuurlijk misschien niet. Nee. Hé, hey, en uh, stel nou, ik ben teamleider, of sorry, ik ben ticket. Uh, ik, ik scan tickets en ik, uh, ik zit er helemaal doorheen. Het is me te warm, het is te, te druk. Ik heb een enorme hongerklop en uh, ik moet ook nog enorm huilen. Moet ik dan bij jou op me melden? Ja hoor, dan mag je je bij mij melden en dan, uh, dan zorgen we dat je portje even door iemand anders wordt overgenomen. Dat je eventjes de achterkant, dan kan je wat eten, wat drinken. Uh, wat uithuilen. Uh, misschien naar het toilet. Nee, we hadden vanmorgen ook een meisje. Die voelde ze helemaal niet lekker. Die was koortsig. Ja, die hebben we gewoon uh, terug naar bed ingestuurd. Ah, oké, okay. dat hebben jullie uh, ook daar. Ja, met... nee, ze sliep op de camping. Dus dat oh. was zo lekker dicht. Oh, dan kon ze lekker. Uh, ja. Hey, en uh, een goed uh, ondersteunend gesprek. Doe je dat ook? Ja hoor. Oké, okay, dus je bent uh, eigenlijk een soort uh, moeder ook van, uh, van alle scanners. Ja, Soms maken mensen ook even iets mee. Dan wordt er iemand boos omdat dat een goed scant of dat soort dingen. Nou ja, mensen moeten hun verhaal even kwijt. Dat mag ook bij mij. Ja. Even knuffelen, knuffelen met Marjolein. Ja, ja. Ja hoor. Het <laughs> kan altijd. Ja, Marjolein. Ja, nee, het is wel een leuke, leuke job die jij hebt. Zeker, absoluut. Ja, wat hoeveel jaar doe je dat al? Uh, dit is nu mijn vijfde jaar. Vijfde jaar, ja. Dus ja. Uh, met al die neusjes, uh, zeg maar. Ja. Dus er zijn ongeveer 160 mensen die hier nu voor het vijfde jaar zijn. Oké, oh, oké. Okay, okay. Jij bent echt uh, de harde kern. Ja, ja dus 10% van de mensen is elke editie bij geweest. Mooi, mooi, maar mooi. En uh, ja. ja, ik hoor inderdaad uh, dat er heel veel vips uh, bij jou uh, naar uh, binnen gaan. Dus uh, dat had ik dan weer als voordeel gehad als ik uh, Kate 1 had uh, uitgekozen. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja, morgen staat er waarschijnlijk ook weer een uh, televisieploeg voor de deur. Voor, uh, want op zondag komen verder weg de meeste bekende Nederlanders. Ja, zat echt verleden jaren trouwens niet de studio van de NOS bij Kate 1? Ja, dat zou maar zo kunnen, want je zit daar zo bij de pad ook. Dus. Ja, dat klopt inderdaad. Hé, hey, um, nou, ik wens je in ieder geval een ontzettend veel plezier met, uh, met kwalificatie. Wij gaan het hier ook volgen en uh, we gaan ook uh, heel erg ons uh, daarmee bemoeien. Ja, ik heb nog één vraag aan uh, Marjolein. Oh, ja. Want ja. Uh, ja, het is niet alleen dat een ticket uh, gecontroleerd wordt uh, of je naar binnen mag... maar je krijgt ook een soort uh, fouillering nog, hè? Ja, klopt. Er staat ook nog een laag beveiliging achter en die uh, controleren alle tassen. Of je niet uh, heel veel eten en drinken mee hebt of uh, vuurwerk, want dat uh, willen we echt niet hebben op circuit. Nee, zeker niet. Maar ik vond ze wel heel, heel vriendelijk uh, trouwens. Klopt, dus He, heb ik wel eens uh, andere keren uh, anders uh, meegemaakt, hoor. Dus, Hé uh, hey, Marjolein, ja. wat doen jullie met de Paraplus eigenlijk? Want alle Paraplus nemen jullie in. Wat, wat, wat, wat, wat gebeurt daarmee? Klopt, sommige mensen verstoppen ze onder het hek uh, langs de gate. We hadden gelukkig niet zo heel veel Paraplus vandaag, want het bleert vrij genoeg droog. Maar er was één iemand die had een paraplu bij zich van 1.500 euro. 1.500 euro? Zo. 1.500 hij. euro voor een paraplu, ja. En die, die heb ja. jij toen maar uh, meegenomen? Nee, die uh, ligt niet bij een beveiliger. Die man wilde hem echt wel heel graag weer ophalen. Ah, Oké, okay. uh, ja. ja. ja. Hé, hey, nou dan wensen we heel veel uh, plezier met de kwalificatie. Wij gaan je alweer uh, rond uh, tien voor half vijf gaan we je weer bellen... om uh, ja. een passie te krijgen hoe de kwalificatie was. Ja, ik uh, ga de tribune zo opzoeken en dan uh, laat ik jullie weten hoe het is. Ja, Mooi, heel leuk je te... gesproken te hebben. Ja, heel veel plezier. Oké, okay. okay, dag. Dat was Marjolein daar ter plekke hè, bij het uh, CQI. Alles uh, beleef je hiermee uh, live op de radio bij ZFM Zandvoort. Al 35 jaar uh, jouw lokale radio en tv. En op tv kan je trouwens ook de webcam zien. Hè? Daar je de... De dingen, op wat er op de boulevard gebeurt... wat er bij de ingang gebeurt en wat er bij het station gebeurt... en kan je allemaal volgen. De studio. En de studio. Moet je wel even gaan naar zfm-live.nl... en dan kijk je live mee hier bij Zandvoort op zaterdag. Zo'n weekend als dit is altijd weer sfeer en beleving. En daar zorgt het circuit ook voor. Want je hebt niet alleen de gewone reuzes en de kwalificatie... en natuurlijk de vrije trainingen van de diverse klasses... maar ook een hele hoop zangers die optreden. Zo hadden we gisteravond Mart Hoogkamer... die even na half zes gezongen heeft daar in de fanzone. En verder hadden we Gerard Joling die daar achteraan kwam. Kensington in de avond... Samen met de, de 90s Party. En die werd verzorgd door Two Unlimited, uh, Mental T.O. en de Benga Boys. Nou, wie weet, misschien gaan ze zo meteen wel wat van uh, een van die uh, mensen uh, en artiesten draaien. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Wat wilde jij zeggen? Als je maar niet Gerard Joling draait, dan vind ik het... Behoor. Nee, de Benga Boys wordt het. <laughs> het weerbericht weer voor de komende dagen. Ja, het weerbeeld, uh, weerbeeld ziet er de komende tijd zeker niet verkeerd uit... als we maar rekening houden met enkele buien. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot buien... en de eerste uren is kans op onweer. Vanavond en vannacht gaat het enige tijd regenen. Het wordt... 21 tot 23 graden en er staat een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen schijnt af en toe de zon, maar opnieuw is een bui mogelijk. Het is 22 graden. Na het weekend is het licht wisselvallig met zon, wolken en buien. Het blijft vrij warm met 21 tot 22 graden. Nou, nou van hier de Weerman, maak er een mooi weekend van. Zo, zo is dat. En dan sluiten we ons helemaal bij aan natuurlijk, want, uh... Ja, dit is gewoon een prachtig uh, weekend voor uh, Zandvoort. De final lap, volgend jaar is de laatste keer, uh, Richard... Ja. dat er hier uh, de Dutch GP uh, plaatsvindt. Toch wel zonde, eigenlijk. Ja. Hoe dichter je bij die uh, 2026 komt... hoe meer pijn het gaat doen, eigenlijk, dat dat echt de laatste is. Ja, ja, nou ja. hoorde ik eventjes uh, gisteren op het circuit voorlopig de laatste. Maar uh, oh? wat daar uh, van die roddel... Uh, uh, waar is, dat weten we natuurlijk niet. Er werd een beetje over gefluisterd, uh, zo hier en daar. Ja, weet je, ik, ik, ik, ik ken de cijfers niet. Hè, maar ik geloof dat het, uh, wat kost een heel weekend, 30 miljoen of zo, ik noem maar wat. Zo. Ja, 25 miljoen alleen uh, aan de VIAO om uh, ja. Ja, de race uh, te mogen hebben op Nou, dan moet je nog wat dingen doen aan het circuit en zo, zegt dat je 30 miljoen kwijt bent. Ja, een groot deel kunnen ze wel uh, ophoesten, uh, maar... Het, het, het, het is het risico hè? dat als het niet uitverkoopt, dan, dan, dan wordt het heel moeilijk. Maar als je er een paar miljoen bij krijgt van een uh, overheid of wat dan ook... dat je het dan wel uh, redt en dat je het dan wel kan doorzetten. Wat denk jij? Ja, ze hebben wel mooie sponsoren natuurlijk... die zich ook uh, onlangs uh, weer hebben toegevoegd... Uh... Aan de DSGP ook. Dus uh, dat ziet er op zich wel oké okay uit hoor Richard. Ja. Dus, uh, maar ja, de beslissing is uiteindelijk uh, aan uh, de heren en dames ja, van het circuit. De, de, de, de, de FOM wil wel hè. Die wil nog wat Die wil zeker wel. ja. je ja. nou, merkt wel dat het echt een uh, zandbaan is hè, Zandvoort. Dat uh, zag ik ook in de Tarzanbocht. Een beetje het buitengedeelte van de Tasanbocht. Dat proberen ze zoveel mogelijk te vermijden, want uh, daar lag uh, een klein beetje zand... en dan zie je meteen die auto gaan uh, lopen slingeren. Dus ah. uh, ja, dat is dan wel een nadeel uh, van het uh, circuit. Maar als je de beelden ziet, circuit echt heel dicht bij zee... en dan een uh, lekker zonnetje erbij en al die uh, Orange Army die dan uh, op de tribune zit... Dat is wel een heel mooi uh, visitekaartje ook voor het circuit. Ja. En uh, de Formule 1 en natuurlijk ook Zandvoort. Zeker, ja. Nou, ik had het net over de artiesten die gisteravond uh, op traden. Maar vandaag uh, treden er ook een aantal artiesten op. Vanaf uh, 6 uur, als je een kaartje hebt, kra Kraantje Papi. Uh, die treedt op uh, in de FanZone uh, van 6 tot half 7. Dan hebben we Sneller, ook een hele bekende zanger van 7 tot half 8. En alle verheldens sluiten de boel af tot kwart voor negen. Dus dat ga je allemaal nog meebeleven. Maar gisteren hebben we genoten van de Benga Boys met de 90's Party. En een van de grootste hits van de Benga Boys, de Nederlandse band, is deze. We are going to Ibiza. We waren gisteravond hier uh, op Zandvoort op het circuit. En brachten onder meer deze grote hitsing uit de jaren 90. Dat was weer Going to Ibiza. Wij gaan naar nieuws en weer toe. En dan zijn we zo meteen weer bij terug. Met uiteraard alles rondom de kwalificatie. Die is dadelijk om drie uur gaat starten. Hier op het circuit van Zandvoort. Graag tot zometeen.